In Polen kan de nationalistisch-conservatieve partij recht en rechtvaardigheid alleen gaan regeren. De partij heeft de absolute meerderheid gekregen bij de parlementsverkiezingen, al was de winst minder groot dan verwacht. Het is voor het eerst sinds 1989 dat een partij groot genoeg is om alleen te regeren. Recht en rechtvaardigheid is de partij van oud-premier Kaczynski. De partij is fel tegen de komst van moslim-immigranten. De verwachting is dat Polen zich minder zal richten op Brussel en Berlijn en een blok wil vormen met andere landen in Oost-Europa. De Libre in Zwolle is door het culinaire vakblad lekker uitgeroepen tot beste restaurant van Nederland. Het drie sterren restaurant van chefkop Jonny Boer stond vorig jaar nog op de derde plaats in de lijst van de 500 beste restaurants. De nummer tweede jaar is Interscaldes in Kruiningen. Het restaurant stond de afgelopen twee jaar nog op de eerste plaats. En de derde plaats is voor de Leest in fase van drie sterren chef Jacob Jan Boerma. Hij stond vorig jaar tweede.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 Het is droog en zonnig. De middagtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen veel zon en nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ja, de nacht van de nacht komt er trouwens aan, Albert-Jan. Nou, dat mag je de luisteraars en kijkers inmiddels even uitleggen wat dat is. Ja, het is een actie om, jaarlijkse actie om, zeg maar, stroom te besparen. Dus er wordt er één nacht door een gemeente minder licht gebruikt, bijvoorbeeld. En er oh. zijn diverse andere activiteiten in het donker. Oké. Okay. En ik heb even op de kaart gekeken van doet Sanford dit jaar mee, maar ik heb het niet gezien. Nee, we zitten bij Schiphol natuurlijk. Ja, handig. ja, als het licht daaruit gaat, ja, ja, ja. heb je een probleem. Ja, ja. Dat, is, dat is waar, dat is waar. dat komt niet zo ver. Nee, in de regio gebeuren weinig activiteiten. Maar voor de rest in het land wordt stilgestaan bij de nacht van de nacht. Goed, luisteraars en kijkers inmiddels. Wij gaan door met het derde uur van Zandvoort op zaterdag. De hoofdmoot, wordt, de hoofdmoot van het derde uur is niet wat minder dan Marcel Arends. Inmiddels aangeschoven. Marcel, welkom in de studio. Ja, goedemiddag. Ik weet je Oftewel bent. Jumbo. Jumbo. Ja, je bent inmiddels een week terug. Hij is inmiddels een week alweer, alweer een week terug. Maar voor mij is hij nog niet helemaal geland. Want hij heeft meegedaan aan de Kenia Classics. Een fietstocht over ruim 400 kilometer. Verspreid over een zestal dagen. Dwars door Tanzania en een stukje Kenia. En heeft daar, ze hebben daar geld bijeengefietst voor Amref Flying Doctors. En ze hebben tijdens die fietstocht diverse projecten uh, bezocht en bekeken. En je kreeg de indruk dat omdat dat het behoorlijke indruk heeft achtergelaten. Ja, zeker weten. Daar gaan we zo meteen uitvoerig bij stilstaan. Uh, uiteraard, Dier van de Week. Nou ja, hij is er toch, dus hij kan het mooi ook weer even doen om oh, half ja. vijf. Ja, heel goed. Nee, goed. Hij een keer geoefend. Nee, heel <laughs> goed. Het dier van de week. Vorige week hadden we Harley-luisteraars... en we kunnen u mededelen dat Harley inmiddels een baas heeft gevonden. Dus dat is een feest voor Harley. En deze week hebben we Charlie in de aanbieding. Dus Marcel, ik zal straks de tekst geven, kan je even voorbereiden. Half vijf het dier van de week. En kwart voor vijf, een tranentrekker van het eerste uur. Het is een herhaling, maar inmiddels de CFM-gedichten van de week... die gaan hun eigen leven gaan leiden op Facebook... Met de diverse, niet van de poes zijnde reacties. Dus uh, hij gaat in de herhaling. En uh, de titel is zeer gepast natuurlijk. Wees nou eens lief. Oh. Ja, maar ook de nadruk op. He. Wees nou eens een keer lief. Dat het gedicht van de week. We schrijven nog even een stukje pit report. Want uh, de kwalificatie van de Formule 1 uh, van uh, Amerika... die staat uh, op het punt te beginnen. Die begint om vijf uh, uur.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 used to have. Zeg het nou even, Albert-Jan. Rob, je draait goede muziek. Rob, je draait goede ja, muziek. Uh, dankjewel. En je haar zit ook goed, Albert-Jan. <laughs> Dank je. <laughs> You're the Coldplay a Sky Full of Stars. Ja, uh, naast ons uh, zit uh, Marcel. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Goedemiddag, Marcel. Ja. Welkom uh, terug in de studio. Uh, fysiek ben je een week geleden weer geland op uh, Schiphol uh, afgelopen zondag... na uh, zeven dagen uh, de Kenia Classics te hebben gefietst.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 ze kunnen ook patiënten overvliegen, ja. ze kunnen ook, uh, uh, dat ze niet dagen, de woestijn hoeven te banjeren. Uh, vond het, hoe vond je het fysiek? Uh... Kijk, het is het mentale gedeelte, ik denk dat dat veel meer impact heeft dan het fietsen, maar uh, hoe ging het fietsen? Ja, het mentale heeft veel, vele malen meer impact. Het fietsen ging eigenlijk wel goed, we hadden met z'n allen ook echt goed getraind. Uh, en het is geen wedstrijd, dus we, kon, uh, we vertrokken zo om 8 uur op de fiets.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 En uiteindelijk bij de lunch zie je elkaar weer in je stad weer samen. En we hebben ook sommige dagen afgesproken. De vierde dag, de eerste drie dagen waren best wel pittig. De vierde dag was, waren we ook best wel een Ik beetje moe. In, ja, en de verhouding was, nou, uh, oké. Okay, ja. en, en dan hebben we afgesproken, we starten met z'n tiener gewoon achteraan, blijven lekker bij elkaar. En bergop trekken het weer een beetje uit elkaar, maar dan wacht je weer. En dan Materiaal en dan pech? Veel nou, viel reuze mee. We hadden geen lekke banden. Nog één één stuk ventiel, een trapperstuk... en uh, ergens een stuur wat stuk. En verder niks. Ja, tenminste bij ons tien. Hè. Dus overal denk ik wel heel veel lekke banden. Ja, het mooie was... Uh, de thuisblijvers konden via een speciale app... Dan hebben we... oh nee, ja, nee, via WhatsApp konden we wel. WhatsApp konden we dus... Uh, kregen we elke dag keurig een update... hoe laat jullie gestart waren... en uh, hoe laat jullie gefinished waren. De finish was altijd een beetje op, op gelijke tijden. Ja. En uh, dan heb je zo'n dag achter de rug... eh... Uh, uh,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 En wat het voor hun betekent als er wel een waterpomp is. Ja. Dus ontzettend belangrijk. Wat kost een waterpomp? Heb je een idee? Ik heb geen flauw. Maar ik denk dat ik voor het bedrag wat jullie bij elkaar gefietst hebben... Dan moet zo wat Daar moet je heel wat waterpompen... Waterpomp. En een heleboel mensen ja. een stuk hygiëne en een stuk ja, uh, levensvreugde uh, geven. Uh, de dag erop, Lake Challah. Toen ben je vlakbij de grens bij Kenia geweest. Ja. En dan had je de railway track. Railway track. Ja.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 en dan lekker een bierkamfhuurtje en dan moe en voldaan naar bed. En de volgende morgen weer vroeg. Appel? Ja, zes uur. Zes uur. Zes uur op. Zeven uur moest de koffer klaarstaan. staan. Dus je legde de avond netjes je fietskleren klaar. Dat je als je wakker werd en je fietskleren kon springen. De ja. koffer op zijn plek zetten, uh, ontbijten en op de fiets springen. Goed, ja, dat. Uh, Jij hebt een school bezocht? Ja. ja ik heb de beelden de de, de gezien. Ze waren voor jullie aan het dansen. Ja. Het het, je... het, het, het, waanzinnig indrukwekkend. Uh.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 En uh, uiteindelijk kwamen we in een klein Maasai-dorpje aan. En daar hebben we gewoon ons tentenkamp op opgeslagen. Dus wij sliepen gewoon in een Maasai-dorp. Ja, ik, ik bedoel, als, als leek. Bedoel, ik, ik, de Maasai, als je ziet, die gaan al dansen... maar die proberen altijd zo hoog mogelijk te springen. Ja, ja klopt. Dat, dat, dat... En ze springen echt hoog. <laughs> ze springen echt hoog. Er zijn een aantal geweest die hebben geprobeerd mee te doen... maar ik was zo hoog uh, maar die, die, toen... die dankbaarheid, die spreekt er wel uit, hè? Dat ja. jullie dat... Uh, ook die kinderen, die school uh, en zo. Ze, zijn, ze hebben ongetwijfeld...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 Tot in de puntjes, echt gewoon af. Goed, um, dan uh, de laatste dag kom je aan in. Nou komt hij, Norar Shuai. Ja, ja, een hele bekende plek. Ja, een hele bekende <laughs> plek. Maar daar, daar hadden ze een zwembad? Nou, het een zwembad was een natural spring, een hot spring. Dat ja. wil zeggen dat, dat je een soort paradijs kwam met warm water. Dus het eerste wat je deed was je fiets opzij gooien en gewoon dat water induiken met fietspak en al. Oké. Okay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 For Africa, listen to your guy. This is our motto. Your time to shine, don't wait in line. I'm a sport. patience Dus je deze plaat elke dag, zei je dat nou? Elke dag. Elke dag? Dit, dit. Om jullie uh, te blijven enthousiasmeren gewoon. Ja, we kregen elke avond een uh, fotoreportage van Arthur. En dan uh, werd dit uh, liedje bijgedraaid. Dus dit, uh, dit vergeet ik nooit meer, denk ik. Dit. Shakira! Oh. Rob, wat ben jij toch goed in je muziekkeuze. Ja, hij heeft het Onkroon. me ingefluisterd hoor. Dus, uh... Oh, wat? <lacht> we hadden gisteren aan <lacht> voorwerk over. Ja. Oh, voorwerk! Oh ja, maar dat was toen voor, ja, ja, ja, ja, voor mij te laat. Ja, voor mij te laat. Ja, dat is voor mij te laat. Halen we straks alweer weer in. <lacht> goed!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 Die vertond ik niet, mag ik nog een keer. Uh, no, no, no, no, no. <laughs> 03 <laughs> 571, 3 en 3 keer 8. Of kijk ook even op uh, ww.dierenthuis want, want ook Charlie verdient een thuis. thuis. Zo was het. Drie uur van de week. Dankjewel, uh, Marcel. Ja, gaan we nog even door, uh, babbelen of uh, wil je meteen een plaat hebben? Uh, we gaan toch uh, dicht van dag. de ja, dag. Nee, we gaan even doorbabbelen. Even door babbelen.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 Uh, we zijn geweldig onder de indruk gekomen van jouw uh, reis en jouw reisverslag. Mm. En uh, ja, namens alle inwoners van Tanzania en Kenia en namens Flying Doctors... bedankt voor je inzet en uh, we spreken elkaar. En, en jullie ontzettend bedankt voor het volgen. Uh, Asante Asana. Dankjewel. Jumbo, Jumbo. jumbo, jumbo. <lacht> <lacht> Dankjewel. Dankjewel. Dank jullie wel. Dank je wel, <lacht> Marcel. <Dankjewel>. Hartstikke goed. <lacht> en zo dadelijk het gedicht van de dag bij CFM. Ja, Willem, hij komt eraan.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 Ja, daar moeten moet we eigenlijk helemaal niet bij lachen. Want uh, het gebeurt toch hoor.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 Automaat. Hoewel ik kleine winsten heb, wordt mijn vader altijd vaat. En hebben we groot, en hebben we grooier. Hij valt bijna uit elkaar. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Er staat geen geldboom in mijn tang, de Sinterklaas niet? Ik heb een negatief fortuin als een stuk Weer. Ja, je bent toch zeker zitten klaar, niet. Ja, maar, maar, maar. ja mooi, eh, mooi. mooi, zijn we allemaal nog compleet. <laughs> Zo. <laughs> Zo, dan het einde van uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. Nou, we zitten weer op. Ja, maar uh, Formule 1-fans, ja, Pit, oh, ja. Pit Report heeft uh, ja. ze leeggeschoten. Dankjewel Marcel, daar hebben we het straks tijdens het werkoverleg wel even over. Hallo. Uh, vijf uur kwalificatie voor de Grote Prijs van Amerika voor de Formule 1. En morgenavond om acht uur de race op de diverse sportkanalen natuurlijk te volgen.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 silly chumps just purse your lips and whistle that's the thing In my heart, you're leaving Baby, I'm grieving